Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Duizenden mensen lopen in Rotterdam een protestmars tegen de coronaregels. De demonstranten zijn ondanks de versoepelingen klaar met de coronaregels en de QR-code. Nou, ik ben uh, tegen de QR-code. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Die QR-code moet gewoon weg. Dat is een beperking van je vrijheid. En ik vind het uh, de tweedeling in Nederland daardoor vind ik ook uh, heel slecht. Dit is een pandemie van de angst. Ik geloof wel dat het virus bestaat en dat ook mensen heel ziek kan maken. Maar de angst maakt veel zieker dan wat dan ook. Eerder vandaag hield ook de politie een protestmars door Rotterdam. De agenten willen dat het salaris omhoog gaat en de werkdruk omlaag. Je betaalt je nu al schil aan de gasrekening en aan eten, maar het blijft nog even zo. Volgens de baas van de Nederlandse bank blijven de prijzen nog zeker een jaar stijgen. Pas aan het eind van dit jaar neemt de Europese bank waarschijnlijk maatregelen om de inflatie te remmen. Er zijn te weinig panda's in Peking. De Olympische mascotte van China, de zwart-witte beer, zien Chinese sportfans te weinig in de winkels liggen. Volgens het land zijn er niet genoeg souvenirs gemaakt met panda's erop. Dat komt omdat de fabrieken stil lagen door vakanties met Chinees nieuwjaar. En Feyenoord won makkelijk van Sparta vanmiddag. Het werd 4-0 in de eigen Kuip. De laatste ging er merkwaardig in. Ja, want het is 4-0 geworden door Gustil, de tweede van zijn voet. Het was een ongelukkige actie van verdediger Bart Friens bij Sparta Rotterdam. Dat was een paas van Jahambax in de richting van Gustil, maar daar zat Friens toch echt tussen, maar die gleed uit en met een buikschuiven legde hij de bal perfect klaar voor Gustil op de penaltystip en die schoof de bal langs Okoye en daarmee is de stand op 4-0 gezet. Een half uurtje geleden trapte Groningen af tegen Go Ahead Eagles. Willem 2 speelt nu tegen RKC. En later vanmiddag speelt Ajax nog tegen Herakles. Het weer nog, er staat een flinke wind uit het westen. Kijk uit, als je de weg op gaat, waarschuwt de ANWB. Verder is het grijs en 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Muziek uit de jaren 80 van de Mary Jane Girls, je In My House. Welkom terug bij Zandvoort op zondag, zondagmiddag. Nou ja, af en toe hebben we een, een, een beetje een zonnetje, daar zijn we wel blij mee. Want uh, vanmorgen was het uh, flink aan het regenen. Trouwens, over In My House uh, gesproken. Als je tegenwoordig een uh, huis wilt kopen in uh, deze, deze regio, in uh, Haarlem-Bloemendaal, Heemsteden. Uh, dan moet je rekenen op een gemiddelde huizenprijs inmiddels, albert van 612.000 euro. De gemiddelde huizenprijzen op dit moment uh, hier in, uh, in de regio uh, zuid kennemerland niet normaal, toch? Nee, het wordt, het, het, landelijk uh, wordt er eigenlijk al uh, gegaan dat je ongeveer 50.000 euro moet overbieden... wil je in aan aanmerking komen voor zo'n woning. Ja, dan, ook dat so is zo. En, en soms heb je hem dan nog niet eens. Nee. Nee, wat dat betreft een rare tijd. Maar ja, god, als je je huis verkoopt, waar moet je heen? Ik bedoel, uh, de prijzen zijn overal uh, mega hoog. Het enige, en dat is, ook, dat is natuurlijk aan de andere kant ook wel zo... als je nieuwbouw koopt, dan is het nog relatief goedkoop. Want dan is het vrij op naam. Ik bedoel, het zijn ook al aardige prijzen hoor... maar dan is het nog vrij op naam. En dat, dat voordeel heb je dan bij nieuwbouw. Uh, dus uh, nee, het is een rare markt. En dan hoor ik net op het nieuws dat ook dat de prijzen blijven stijgen. Dus ik ga ervan uit dat ook de, woningen, de prijzen van woningen zullen blijven stijgen. Dus wat hangt ons boven het hoofd? Goed. Nou ja, als starter heb je in ieder geval heel weinig kans in nou ja, deze ik, huismarkt. Ik vind 3,5 ton voor een, voor een starterswoning vind ik veel. Dat is toch veel? Ja. En dan heb je 50 vierkante meter ongeveer. Dus wat dat betreft. Goed, uh, dat over de woning, uh, woningmarkt. Uh, tweede uur zandvoort op zondag met een stralende zon en een lekker frisse wind. Dus ideaal om nu een strandwandeling te maken. Ik heb begrepen dat tegen 4 uur gaat het weer een beetje regenen. Maar goed, gaat uw gang. Wat gaan wij doen? We gaan zoals u van ons gewend bent op de zondagmiddag in ieder geval de regio in. Maar allereerst gaan we naar de bekende straatmuzikant Thomas. Die is bekend in Zandvoort en in Haarlem. Is afgelopen vrijdag begraven over een tweetal platen. En we daar een bijdrage van. Want meestal worden straat, mensen die alleen zijn en op straat wonen in alle eenzaamheid begraven. Maar bij Thomas was het andersom. Er was een grote belangstelling en een, boeket vol, een boeketten vol met bloemen. Daarover straks over twee tel platen meer tijdens de reportage van NHTV. We gaan ook nog naar Haarlem. We waren daar vorige week ook al om te kunnen mededelen... dat de afgelopen week uh, de koepel weer was geopend. En uh, wat voor multifunctioneel gebouw dat is geworden... zonder toch het karakteristieke van de koepel uh, niet uit het oog te verliezen. Maar ook de bioscoop uh, is geopend uh, in de koepel en uh, de reacties van de enthousiaste bezoekers van die eerste voorstellingen... die willen wij u ook niet onthouden in de bijdrage van NHTV. En wij zijn natuurlijk achteraf, als je dat gaat bekijken... naar de Storm Corrie, de, de, de, de, grote, de grote schip wat losgeslagen was bij IJmuiden... en later naar Rotterdam is gebracht, toen het allemaal achter de rug was. Maar we zijn ontsnapt aan een grote milieuramp. En dat ook daar is een bijdrage van... Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. We gaan natuurlijk beelden in Zandvoort. En ook we staan we stil bij jazz in Zandvoort. Dat tijdens de evenementenagenda om half vier. Uiteraard verliezen we het voetbal ook niet uit het oog. We gaan straks de ruststanden en de tussenstanden aan u doorgeven. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende de tweede uur ook te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dus of je maakt een uh, strandwandeling... of je luistert uh, lekker naar de Zandvoortse radio. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Torweg 10A. En wij zitten er tot vijf uh, uur vanmiddag met Zandvoort op zondag. Heel veel gauw oude muziek, waaronder deze van uh, Chris Jones en Pull Up to the Bumper. Deze dame, natuurlijk, allemaal nog wel. We hebben het over Chris Jones. Van, uh, onder meer bekend van de single uh, Slave to the Rhythm. Maar ook van uh, Pull Up to the Bumper. De plaat die we zojuist draaiden. Zometeen uh, aandacht voor uh, de begrafenis van uh, de troubadour uit Stanford. Maar eerst de nieuwe single van uh, Jennifer Lopez. Here is Marry Me. Mary Me, say yes.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 Church bells gonna ring, ring, ring. Angels gonna sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, baby. Dat is nou zo lekker van de zondagmiddag. Je hoort er van alles, hè? van de nieuwe hits en de oude hits. Allemaal komen ze langs. Jennifer Lopez, dat was de nieuwe hit. Je de Mary Me. Voor Zandvoort en de regio. En in de tweede uur van uh, Zandvoort op zondag gaan we altijd uh, de regio in. En ditmaal aandacht voor uh, de begrafenis van uh, de troubadour uit uh, Zandvoort. Oftewel Thomas Schreuder. Ongeveer 50 belangstellenden hebben afgelopen vrijdag 4 februari... Thomas Schreuder naar zijn laatste rustplaats begeleid. Thomas stond bekend als straatmuzikant in Zandvoort en Haarlem. Er waren toespraken en collega-straatmuzikanten eh, verzorgden de muziek. Straatmuzikant Thomas, die vooral bekend was van zijn songs... Everything's Gonna Be Alright en "Blowing in the Wind... is vorige week na een kort ziektebed overleden. Mensen die hem een warm hart toedraagden hebben ervoor dat hij een plek op de begraafplaats Noord-Duin zandvoort kon krijgen. Vrijdagochtend, afgelopen vrijdagochtend kwamen vrienden en sympathisanten bijeen... om hem naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Ook onze collega's van NHTV waren aanwezig en maakten daar de volgende reportage. Zandvoort heeft afscheid genomen van haar troepedoer, de dakloze Thomas. Als Duitse toerist werd hij verliefd op de badplaats en de Zandvoort is op hem... Want overal waar hij op straat ging zitten om te spelen, bracht hij met zijn reggae-liedjes vrolijkheid. Cause every little thing gonna be alright. Every little thing it's gonna be alright. Don't worry. Hey, Engel. About the thing. Nee, leek het maar dan. Cause every little thing. Ik wil graag toon vragen om het licht aan te doen. En een licht aansteken is een manier om even stil te worden. Maar het is ook een teken van hoop dat mensen die sterven niet vergeten worden. Ik denk dat voor ons, in ieder geval voor mij, gegold dat Thomas warmte bracht met de liedjes die hij speelde in het dorp. De warme glimlach die hij altijd gaf. Zeker van de zomer, lekker met zijn gitaartje. Ik zal hem echt... Nou, uh, ik mis hem nu al. Elke keer als ik met de trein vanuit Amsterdam aankom in Zandvoort... en soms klonk er niks en dan loop je over het station. En de andere keer dan staat Thomas daar te spelen... en had ik een heel sterk gevoel van... Ah, ik ben weer thuis. Thomas, I love you. Maar goed. En op een gegeven moment zei ik tegen Thomas... Ik zeg, oh Thomas... Ik zeg, weet je waar ik eigenlijk zin in heb? Gewoon samen een biertje drinken. Hij zegt, laten we dat meteen doen. Ik zeg, nu? Hij zegt, ja, morgen kan je wat dood zijn. Edward Molkenboer had tijdens dat biertje Thomas uitgenodigd om mee te doen aan een theatertour van Social Impact dat live gestreamd werd. Ontmoetingen en samenleven stonden centraal in dat programma. En voor Thomas was dat een hoogtepunt in zijn leven. Ja, dat is uh, heel bijzonder. Natuurlijk. Wat zien we, dus nog City. On? De Zandvoorten zagen de laatste tijd Thomas allemaal zieker worden. Maar hulp kwam te laat. Zijn overlijden moet toch iets betekenen, vindt Marijke... die hem vorige week op straat vond. Laten we hopen dat we dit ook gebruiken. Dat we meer ons medemensen in de gaten houden. En als er iets is... Dat we dan helpen, want dat kan iedereen. Iedereen kan helpen. En uh, ja, vind het echt wel jammer dat het voor Thomas te laat is. Het leven op straat is niet makkelijk. Je moet het maar kunnen en je moet het ook maar willen. Het is een aanslag op je lichaam. En zo kan het gebeuren dat je zomaar, als je nog eigenlijk veel te jong bent, het leven verliest. Voor de straatpastoor die vaker uitvaart en verzorgd voor daklozen... was het afscheid van Thomas in ieder geval een lichtpuntje. Door de vele aanwezigen. Dat is heel bijzonder. En ook dat het zoveel verschillende mensen waren. Zoveel verschillende soorten mensen. Ja, het is een grote groep vrienden. Een grote groep mensen uit de dakloze wereld zelf. Maar ook gewoon heel veel gewone Zandvoorters. En dat is, ik vind dat echt heel mooi. Want soms staan we maar met twee mensen aan het graf. Soms is het echt een heel eenzame bedoeling. Maar dit, dit is duidelijk een heel geliefde man. Thomas hield van Zandvoort. Maar het is heel duidelijk het Zandvoort van Thomas hield. En dat is echt heel mooi. Een hele mooie reportage van onze collega's van NH Nieuws, Albert-Jan. En het uh, opvallende inderdaad is dat er uh, heel veel mensen aanwezig waren... maar ook hebben gesproken voor ja, uh, Thomas. Klopt, want het, die, die straatpastoor die zei ook al... van uh, stom staan we hier met z'n tweetjes en uh, he, helemaal niks. Naks nada omheen. Maar dit was een, uh, gewoon een volwaardige uitvaart. Zeker, en uh, wij gaan ook nog een uh, plaat draaien voor uh, Thomas. Nou, je hoorde het al een klein beetje in de reportage langskomen. Deze van uh, Bob Marley en Three Little Birds. Bob Marley werd heel veel gezongen door Thomas Schreuder... oftewel de Troubadour die dus inmiddels is overleden. En afgelopen vrijdag is begraven onder grote belangstelling. Inderdaad, we draaiden de platen Three Little Birds speciaal voor hem. En dan gaan we nu naar de divisie. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn... en momenteel in de ruststand staan. Dat zijn de wedstrijden Willem II... RKC Walwijk. Nou, Albert Jander is flink gescoord door Willem 2. Want het staat uh, momenteel 3 tegen 0 al daar. Nou, FC Groningen was wel aan de rust toe. Want uh, tegen Go Ahead Eagles. Want uh, daar is de stand nog steeds 1 tegen 0. En dan, uh, ja, 3 Little Birds. Die plaat hoort ook uh, bij Ajax. Ajax uh, neemt het uh, straks op uh, vanaf uh, kwart voor vijf tegen Heracles Almelo. Uh, nou, de eerdere divisie dus. Uh, vanmiddag uh, nog uh, drie wedstrijden dus. In de tweede helft van de wedstrijden gaan we uiteraard ook voor je volgen. Straks gaan we weer de regio in. Waar gaan we heen dan, Objan? We gaan naar Haarlem, naar de Koepel. Oké, okay, want die is verbouwd in. Daar is er nu ook een bioscoop in gekomen. Daar kan je ook een filmpje kijken. Maar eerst deze: I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone.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 Yes, I said it, I said it, I said it cause I can Today I don't feel like doing anything I just wanna meet a really nice girl have some really nice sex and she's gonna scream out this De Bruno Mars met de, de Lacey Song. Daarmee is het uh, half vier geworden. Hoog tijd voor de evenementagenda. De buitententoonstelling Verkade in Zandvoort is afgelopen dinsdag officieel geopend. Deze tentoonstelling op de boulevard is ingericht als eerbetoon aan de bekende beeldhouwer en Zandvoorter Kees Verkade. Wethouder Cultuur Gert-Jan Bluis deed een kort welkomstwoord bij de buitenpanelen op het Badhuisplein. Bij het beeld van Kees Verkade, de oude garnalenvisser... op het Verenemaatplein gingen de kleinzoons van de kunstenaar op de foto. Het beeld kennen veel zandvoerders ook onder de naam Het Mannetje. De buitententoonstelling op de boulevard is een eerbetoon aan Kees Verkade. De gerenommeerde beeldhouwer en jarenlang plaatsgenoot... Uh, ...overleed in 2020. In de bekende uh, uh, grote lijsten presenteert het Zandvoortsmuseum fotowerktekeningen... ...verhalen en gedichten van de beginperiode van Verkade als kunstenaar in Zandvoort. In het Zandvoortsmuseum kunt u binnen ook, ook, nog, uh, ook nog een collectie werktekeningen van Verkade... ...en enkele kunstwerken uit zijn beginperiode zien. U kunt de nieuwe buitenbeeldroute nu bewandelen. De routekaart is in het museum te verkrijgen. Ga daarvoor voor meer informatie even naar de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En gezien de coronamaatregelen en de voorbereidingen... is het helaas nog niet gelukt om mogelijk... om een jazzconcert met André Vrolijk op zondag 13 februari te organiseren. Gelukkig heeft de organisatie een nieuwe datum kunnen vinden... Zondag 22 mei, en jazznieuwebbers zetten hem vast een nieuwe agenda... zondag 22 mei gaat dit concert nu plaatsvinden. Het concert dat volgende week zou plaatsvinden is al uitverkocht. Wie al een kaartje had gekocht is van harte welkom op de nieuwe datum. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, dan wordt het bedrag teruggestort... en zullen anderen de mogelijkheid krijgen om alsnog een toegangskaartje te bemachtigen. Voorzitter Hans Rijmers van Stichting Jazz in Zandvoort... roept daarom mensen die verhinderd zijn op om zo snel mogelijk te reageren via info.apenstraatje.jazzinzandvoort.nl info jazzinzandvoort.nl. We hopen van harte dat dit de laatste keer is dat er een concert verplaatst moet worden, al dus Rijmers. En kijk ook voor alle andere culturele instellingen. Check hun website. Wellicht dat zij ook bezig zijn met het herinrichten van de agenda. Ik denk daarbij aan toneelvereniging Hildering... Classic en bijvoorbeeld het Zandvoorts Mannenkoor. Zo is het maar net, of hou uiteraard onze eigen zfm app in de gaten. Ook daar houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen... rondom de evenementen in Zandvoorts. Mocht je onze app nog niet hebben... download hem dan nu als gratis verkrijgbaar in de Play Store Of via de andere kanalen en dan blijf je op de hoogte. En luister je tegelijkertijd naar het geluid van Zandvoorts dadelijk gaan we weer de regio in, dan gaan we naar de koepel. Nee, we zitten niet gevangen, want je kan er tegenwoordig ook een filmpje kijken. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Een lekkere single uit de jaren 80 van Killing Joke. Zierfm. Voor Zandvoort en de regio. We gaan weer lekker de regio in en ditmaal gaan we naar de filmkoepel toe. Ja, klopt. We melden het vorige week al. Want afgelopen week is de koepel na de verbouwing weer geopend voor bezoekers en bedrijven. En ...culturele instellingen. Zo ook uh, de, de bioscoop. En het is niet echt even een bioscoopje pakken. Het is een vol, volwaardige bioscoop... ...met meerdere zalen... ...en diverse genres uh, film. Zoals gezegd dus... ...en het heet zich dan verenigd in de filmkoepel... ...de nieuwe bioscoop in de kelder van de koepel in Haarlem... ...opende afgelopen donderdag... ...voor het eerst haar deuren voor publiek. En vanmorgen, die morgen om tien uur... ...stapten de eerste filmliefhebbers... Uh, ...en ook de eerste bezoekers... ...van de nieuw verbouwde koepel... ...naar binnen... Ik heb iets met de koepel en ik hou er erg veel van films, dus ik wilde er vandaag bij zijn. En ik heb uh, gelijk een kaartje gekocht, zo vertelde de man die in de buurt woont. Ook onze collega's uh, van uh, NH maakten er daar de volgende reportage. Ik was hier om tien uur vanmorgen, dus uh, dat was de allereerste film ook volgens mij. Ja, van waar dat je er zo vroeg bij was. Uh, ik ben met zwangerschapsverlof, dus ik heb de tijd. <laughs> dus het was heel relaxed uh, dat ik dan overdag even naar de film kon. Ik heb er zo'n zin in om hier naartoe te gaan. Zo leuk dat deze plek in Haarlem is gekomen. Heel blij mee. Ik woonde hier in de buurt. En het was altijd wel een soort monument in de buurt. Want je wist ook dat er iets hele fijne mensen in zaten, natuurlijk. Ja, ik heb uh, echt wel een geschiedenis met die koepel. Dus, en ik hou heel erg van film. Dus ik dacht, nou ja, de eerste dag dat die er open gaat, dan wil ik daar echt bij zijn. De nieuwe bioscoop is in de kelder van de koepel en trekt gelijk het eerste weekend al flink wat bezoekers. In totaal zijn er 1500 kaartjes verkocht. Ja, we hebben twee uh, grote zalen, daar kunnen 130 mensen in in een normale situatie. En we hebben dan nog vier iets kleinere zalen, daar kunnen 90 mensen in in een normale situatie. Uh, nu met corona ja, is het allebei wat, uh, wat kleiner, dus uh, zijn ze wel sneller uitverkocht natuurlijk. Het is wel anders dan een andere bioscoop. Hè? Uh, geeft het ook een ander gevoel als je hier binnenkomt? Uh, ja, Ik vond het vooral erg uh, rustig. Gewoon echt wel kalm. Ja, en je ruikt de verf nog een beetje, dus het is gewoon echt heel erg, uh, heel erg nieuw. Het is uh, overweldigend mooi, vind ik. Zo is, het is echt prachtig gerestaureerd. Ik kan me niet meer heel goed herinneren hoe het er vroeger uitzag. Want dan was je toch gefocust op dingen en dan uh, kijk je niet zo om je heen. Maar het is heel licht en heel ja, prachtig. De filmkoepel heeft een breed aanbod aan films. Met films, klassiekers en het beste van Hollywood. Nu heeft Haarlem natuurlijk best wel wat bioscopen. In hoeverre is dit een aanwinst, denkt u? Uh, nou, ik zei vanmorgen nog tegen jou van... het zou nog wel eens een concurrent voor de, voor de filmschuur kunnen zijn. Uh, want die draait eigenlijk wel een beetje dezelfde soort uh, films. Het zijn natuurlijk wel ander soort films dan in Pathé... Uh, ...movies, uh, daar, daar hoort het bij toe. En uh, Movies in Amsterdam is heel populair. Dus ik hoop dat dit dezelfde ja, toekomst krijgt. In welke film wordt het vandaag? Uh, ik kan de naam niet uitspreken, maar het is de Die film van is, Anderson. Senior pizza. Ja, iets met pizza. Ja. <laughs> Veel plezier. Oké, okay. dankjewel. dankjewel. Nou ja, dat is altijd goed, hè? Een film met pizza. Op en ja, en ja, ja, dat moet ik gaan. ook. Ja, ja, ja, ja. Heb je al ja. gereserveerd of niet? Nog niet, maar het kan toch wel. Helemaal goed. Nou, een mooie reportage weer van uh, NAN TV, uh, uiteraard. Uh, over de nieuwe filmkoepel in uh, Haarlem. Ja, dat brengt ons meteen weer uh, bij een, uh, een plaat van uh, Toontje Lager. Want net als in de film, ik wil het.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 Net als in de film, ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Nederpop uit de jaren tachtig van Toontje Lager. En net als in de film, ik wil het. Voor Zandvoort en de regio. Nou hadden we natuurlijk afgelopen tijd heel veel wind, Waaronder ook Storm Corrie. En die veroorzaakte een uh, probleem bij een uh, schip uh, zo hier uh, vlak voor de kust, uh, Albert-Jan? Klopt, bij die lag voor anker uh, bij uh, Muiden Maar zoals je wel vaker ziet, zo'n hele optocht van uh, schepen voor anker. Maar ja, tijdens die storm uh, is het anker losgeslagen en is de boot op drift uh, geraakt. Velen van u hebben dat natuurlijk gevolgd. Uh, maar het uh, is allemaal in uh, zoverre goed afgelopen. De bemanning is van boord gehaald. En de boot is op een gegeven moment, nadat ze toch een kabel konden vastmaken aan het schip, afvoeren naar de haven van Rotterdam. Maar het had niet veel gescheeld of er, was, was er een, een olieramp was een mogelijk gevolg geweest van deze aanvaring, want die heeft hij ook nog gehad. Uh, zoals gezegd is dus de, de botsten bij de kust uh, vorige week dus in, uh, tussen Van IJmuiden en Zandvoort twee vaartuigen op elkaar. Waaronder zoals gezegd een olietanker. 18 opvarenden werden gered en een milieuramp werd te nauwe nood voorkomen. Grote olierampen zijn in Nederland tot nu toe bespaard gebleven... maar het komt regelmatig voor dat schepen olie lekken na een ongeluk of door werkzaamheden in de haven... De schrik zat er goed in bij Sebastian Wintjens, wethouder in Velsen, toen hij bericht kreeg over de botsing tussen de twee schepen. De eerste zorg, zorg, was natuurlijk meteen de bemanning en de mensen. Dat is gelukkig door een mooie actie van de KNRM goed gelopen, maar het had veel erger kunnen zijn, vertelde hij aan NH-nieuws tijdens de bijgesloten reportage. Gelukkig, de eerste zorg was natuurlijk gewoon meteen de bemanning en de mensen die erbij betrokken zijn. Nou, dat is gelukkig door een hele mooie actie van de KNRM goed gelopen. Maar ja, het had allemaal veel erger kunnen zijn. ze pleit al jaren voor strengere regels voor de scheepvaart op de Noordzee. Het stukje zee voor de kust van Noord-Holland is een van de drukste vaarsnelwegen ter wereld. De schrik was dan ook groot toen het bericht kwam dat gisteren twee schepen... waarvan één tanker in de storm op elkaar geknald waren. Ik denk dat het veel erger gekund had. Gisteren ging het dus meteen door mijn hoofd van, ja, die, uh, van welke containers zullen er loskomen? Wat komt er op onze stranden? Nou, dat ge valt gelukkig allemaal mee. Maar het was wel, schoot wel door mijn hoofd, ja. ja. Maar containers, in dit geval was het een leeg, leeg vrachtschip... maar wel een olietanker was erbij betrokken. Ja, dat hoorde ik iets later, dat het een olietanker was. En wat dacht u toen? Ja, dan schrok ik natuurlijk helemaal rot, maar uh, gelukkig valt dat mee. Het liep relatief goed af. De tanker kon met lichte schade doorvaren, maar de bemanning van het vrachtschip moest met helikopters van boord gehaald worden. Toch gaat Velzen bij de minister nogmaals aandringen op maatregelen die de veiligheid op zee verbeteren. En het gaat dan om verschillende dingen. Het gaat dan om de, hoe dingen vastgeshort worden. Het gaat dan om het chippen van containers en uh, gps-bakens voor uh, echt gevaarlijke stoffen. Dat soort dingen moeten echt gebeuren. En er moeten ook gewoon betere regels voor onze snelweg op de zee komen. De kustwacht heeft de afhandeling van het incident gisteren overgedragen aan het maritieme team van de landelijke politie. Ja, toch, uh, toch weer heftig. Het uh, was uh, bijna een ramp geweest, uh, Albert Jan. Klopt. Dus uh, wat dat betreft, uh, terecht dat die wethouder dat, uh, dat zegt van het is allemaal goed gegaan. We hebben dat die containers, de, die ramp hebben we nog steeds voor ogen. Er, nog, er liggen nog steeds containers op de grond uh, van de Noordzee. Uh, met wat erin. Ja, dat vraagt iedereen zich natuurlijk ook nog af. Dus uh, maar Wat dat betreft, het is, allemaal, het is allemaal glimflie... zoals ze dat dan zeggen, uh, verlopen. In ieder geval bemanning is gered. Maar het had veel erger kunnen zijn. En ook met die platforms die tegenwoordig hier voor de kust zijn. En natuurlijk ook de windmolenparken. Het wordt steeds drukker op onze Noordzee. En dat betekent ook steeds meer kans op gevaar. Tot zover deze reportage van onze collega's van NH News. En wij gaan nog een plaat draaien van de Scorpions. En daarna zijn we weer bij terug met de Eredivisie.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 ...eigen lokale radio, je, is juist uh, de gouden oude singer van de Scorpions. Heerlijke muziek om weer eens uh, voor je te draaien op deze zondagmiddag. Uh, de the, the winds of change. Nou, we gaan nog even kijken naar uh, de divisie, de, de tussenstanden... en de moment uh, van de twee uh, wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn, Albert-Jan. Uh, ja, dan hebben we natuurlijk allereerst Willem II thuis tegen RKC Waalwijk. Tussenstand 3-0. Nou, er is weer gescoord bij uh, FC Groningen tegen Coët Eagles. Het gaat niet goed uh, met Groningen. Jij zei het al, ze waren aan de rust. Uh, nou, nodig aan de rust toe. Uh, aan de rust toe maar nodig, nodig zijn ze weer aan de rust toe. Want het uh, staat uh, op dit moment 1 tegen 1. Gelijk dus uh, daar in Groningen. Kort voor vijf natuurlijk nog uh, een mooie wedstrijd. Uh, Ajax thuis uh, tegen Heracles Almelo. We gaan op naar het nieuws en weer van uh, vier uur. En uh, daarna zijn we er nog één uur lang met het uh, derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. De laatste voor vier is IWF. Hier is uh, de single Fantasy. Tot zo.